Dit is Renate Evers met het NOS Journaal. Riaanse man in quarantaine geplaatst vanwege een mogelijke besmetting met ebola. Hij heeft symptomen die doen vermoeden dat hij het dodelijke virus bij zich draagt. Onderzoek moet uitwijzen of de man echt aan de ziekte leidt. Dinsdag overleed in Madrid een Spaanse priester aan ebola. De 75-jarige geestelijke woonde al 50 jaar in Liberia. Hij raakte besmet toen hij een patiënt bezocht die de ziekte had opgelopen. Oekraïnse separatisten hebben in het oosten van het land een straaljager van de Oekraïnse luchtmacht neergehaald. Volgens een legerwoordvoerder in Kiev heeft de piloot zichzelf met zijn schietstoel in veiligheid gebracht. De opstandelingen hebben de MiG-29 neergeschoten in de regio Lukansk, waar het Oekraïnse leger bezig is met de herovering van door rebellen bezet gebied. Inmiddels naderen 16 Russische vrachtwagens met hulpgoederen de grens met Oekraïne, melden Russische media. Het zijn de eerste trucks van een hulpconvoi van zo'n 280 vrachtwagens dat al dagenlang wachten op goedkeuring om door te rijden naar Oost-Oekraïne. Het is nog onduidelijk of de eerste trucks vandaag de grens oversteken. In de Amerikaanse stad Ferguson is de politie in actie gekomen tegen mensen die na het ingaan van het uitgaansverbod nog op straat waren. Ongeveer 150 mensen overtraden de avondklok die om middernacht was ingegaan. Nadat een politiewagen was beschoten, dreef de politie de menigte met rookgranaten uiteen. Gisteren kondigde de gouverneur van Missouri de noodtoestand af en stelde nachtelijk uitgaansverbod in. Ferguson is het toneel van rellen sinds een politieagent een zwarte jongen doodschoot. Het weer vanuit het noordwesten trekt een gebied met regen naar het zuidoosten. Er staat een stevige zuidwestenwind, het wordt maximaal 19 graden. Later vanmiddag en vanavond klaart het op vanuit het noordwesten, maar buien blijven mogelijk met kans op onweer.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 Ramsey Lewis, hij beet het spits af, met het woord Wait in the Water. En ik ben Fred Kruijsberg. Ik weet nog heel goed dat in de 50 en 60 jaar Dixieland in Nederland bijzonder populair was. En het was natuurlijk niet alleen de Winklers Band, die de boventoon voerde, maar we hadden ook nog Erik Kranz en zijn Dixieland Pipers. En die liet zich af en toe wel eens een keer eh, vergasten met eh, de Engelse zangeres, en bekende zangeres, nou, Burl Bryden. Burl Bryden heeft ook nog eens een keer in Zandvoort volgens mij opgetreden. Eh, helaas is ze een aantal jaren geleden gestorven. Maar het was een welgeziene gast op allerlei jazzpodia hier in Nederland. En daarom gaan we maar weer eens traditioneel nummer draaien: When the Saints go marching in. Ja, luisteraars, dit enthousiasme werd uh, live uitgezonden. En dat is al een hele poos geleden. met de Saints kwam marching in. Ik noem nog even de mensen die uh, bij Erik Kans bij de Dixieland Pipers uh, speelden. Erik Kans natuurlijk op piano. Jean-François op trompet. Ted Bouwman, clarinet. Kees Stanger op trombone, Koos van der Houwe, gitaar en banjo. Hank Wood op de bass En Louis de Lousanet op slagwerk. Een verrukkelijke langspelplaat was dit. En die worden ook hier in de studio nog steeds gedraaid. We gaan een stapje maken naar het buitenland. Want mensen die in het buitenland wonen kunnen ZFM Live horen. En dan moet je zorgen voor www.zfm-live.nl En wellicht een van onze buren in Slovenië is er gelukt om af te stemmen. En daarom draai ik naar Finbar Omehenohi... En hij woont in Dravnagora 27 in Zodracica in Slovenië. Een nummer van uh, de bekende Chad Baker. Daar is hij gek voor. Dus voor hem, love for sale. Dancing for just for my love Did it, Didn't mm it? -hmm. To discover she still there. I love my ceiling more, since it is Eerste prachtige trompet van Change Chet Baker en daarna nog zijn zang. Het is gewoon pettig om dat te horen. Billie Holiday, ik vind dat ze nauwelijks in mijn programma mag ontbreken. Vandaar uit nummer Fine and Mellow. The blues to me is like being very sad, very sick going to church, being very happy. There's two, two kinds of blues. It's happy blues and sad blues.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 treats me oh so mean. My man, he don't love me. He treats me all for me. you mm -hmm. Ze had een leven waardoor ze al op jonge leeftijd totaal gesloopt onze aarde moest verlaten. Nog een man die eigenlijk heel eigenzinnig is. Eigenlijk wordt er ook wel eens gezegd dat hij de kunst in de jazz vertolkte. Thelonious Fair Monk. Hij was geboren in 1917. En was een van de origineelste beboppers bij Minten in 1941. Maar er was een verschil. Hij had een eigen, eigenzinnige stijl. Monks volwassen stijl. En composities waren buitengewoon kort en bondig. Hij onderzocht methodisch één idee. Thelonius is bijvoorbeeld opgebouwd rond één noot. En Mysterio, dat is een nummer, is gebaseerd op stijgende intervallen van een kwart. En dat hoor je in zijn spel. Het volgende nummer wordt hij dan ook bijgestaan door een aantal groten. Ray Copland op de trompet. Gigi Grish, Alt altsax, Coleman Hawkins. En John Colton, de Noord saxes. Wilbur op Bas en Art Blakey op Dumps. Dat is uh, wel een bezetting waar je mee thuis kan komen. Laten we gaan uh, luisteren naar nummer Ethystrophy. om deze korte piano-breaks met een aparte toonzetting te kunnen volgen. Ik geniet er altijd van, van de kunst van Thelonious Monk op piano. Wat luchtig is nu, ik heb het dan over Dave Brubeck... en hij heeft een bezetting bij zich die er niet om ligt. Paul Desmond ondersteunt hem op de altsax. Eugene Wright op de dubbelbas En Joe Morello op drums. Katie's Wolf. met Jimmy Smith en er werd begeleid door een heel groot orkest Oliver Nelsons Orchestra met beroemde mensen zoals uh, Buddy Childers op trompet, Billy Byers en Ernie Tech op trombone, Pias Johnson, Tom Scott en Howard uh, Roberts Gitaar. Rain Brown zat er ook nog bij zie ik en Oliver Dijssel doet natuurlijk de arrangementen en staat te zwaaien voor de band. We gaan er zo langzamerhand uit, dames en heren. Mijn naam was Fred Kansberg, ik heb genoten, de tijd is snel omgegaan. En we gaan eruit met Erik Clapton van de CD Unplugged, nummer 5. En dat is Lonely Stranger. Nog een hele fijne zondag. APPLAUS